Een Japans schip lekt olie voor de kust van Mauritius. Het schip was onderweg van China naar Brazilië... maar liep twee weken geleden vast voor de oostkust van Mauritius. De premier van het eiland spreekt van een ecologische noodsituatie. Op satellietbeelden is te zien dat de olievlek steeds groter wordt. Volgens de autoriteiten is er 4000 ton brandstof aan boord. Het gestrande schip ligt vlakbij een beschermde baai... waar een groot koraalrif in ligt. Het is een belangrijk leefgebied voor schilpadden en verschillende vissoorten. Mauritius heeft Frankrijk om hulp gevraagd om het schip te kunnen bergen. Tientallen Libanese expats en Amsterdammers... hebben in het Vondelpark de slachtoffers van de explosie in Beirut herdacht. Ze hebben ook een inzamelingsactie op touw gezet om de mensen in Beirut te helpen. Bij de explosie dinsdag vielen zeker 155 doden en raakten 5000 mensen gewond. Honderdduizend in, honderdduizenden inwoners zijn dakloos geworden.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 Baby, don't from me! left. We go we go we go